10 uur gejobboot met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton hoopt... dat de, met de dood van dictator Kim Jong-il... dat het zal leiden tot betere betrekkingen met Noord-Korea. Clinton zei dat bij het bezoek van haar Japanse ambtgenoot Gemba. Ze benadrukte dat het voor de VS en Japan belangrijk is... dat er met Noord-Korea verder wordt gepraat over het nucleaire programma. We hebben een gezamenlijk belang bij een vreedzame... en stabiele overgang in Noord-Korea, zei Clinton. De staatstelevisie van het communistische land heeft de bevolking opgeroepen zich te scharen achter de jongste zoon van de overleden dictator Kim Jong-un. Amnesty International zegt dat er aanwijzingen zijn dat er de afgelopen tijd zuiveringen in Noord-Korea zijn doorgevoerd. Honderden functionarissen die een bedreiging zouden kunnen vormen voor Kim Jong-un zijn mogelijk geëxecuteerd of in strafkampen opgesloten.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 TVmonden.com Alleen bij Libris.nl je boeken gratis ingepakt en gratis thuisbezorgd. Langs de lijn met Geo Lippens. Goedenavond, de eerste helft van de voetbalcompetitie is voorbij. En AZ is de herfstmeester van de eredivisie. We staan daar in deze uitzending uitgebreid bij stil. Dat doen we met de mensen die zorgen voor het huidige succes... en met de man die de basis legde en daarna naar de achtergrond moest verdwijnen. Ik geef uh, gevraagd en ongevraagd geef ik adviezen... Ook dus, Ja, ik heb gek dan nog wat uh, dingen ingevluisterd uh, afgelopen donderdag, maar gewoon op een hartelijke manier. Dat was de oud-voorzitter Dirk Scheringa. Hij doet vanavond voor het eerst uitgebreid zijn verhaal over zijn huidige bemoeienis met de club. En windsurfer Dorian van Rijsselbergen kan niet lang nagenieten van zijn wereldtitel. Over een paar maanden wordt het volgende WK alweer gehouden. En dan wil Rijsselbergen zijn titel verdedigen. Uh, ja, tuurlijk. Ik ga, ga proberen mijn best te doen om, uh, om te zorgen dat ik daar ook weer uh, een goede plek behaal. Misschien wel de eerste, dat er Nederlandse vrouwen verschijnen in de bobsleebaan, nou, daar zijn we inmiddels wel aan gewend. Maar gaat er dit seizoen ook eentje op haar buik van de berg af? In de, in de bochten voel je heel veel druk. Dan wordt je hoofd helemaal tegen het ijs aangeduwd door de G-krachten. Dus ja, het is vooral heel veel op gevoel sturen. Straks een reportage over Josca Leconte die op de skeleton naar beneden gaat. Zo heet deze dame, Josca Leconte. En we horen dat eredivisieclubs met steeds meer Nederlanders in de basis spelen. Dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. AZ is de koploper van de eredivisie, maar de riante voorsprong op PSV is wel hard geslonken. Na de nederlaag van gisteren bij NAC heeft AZ nog maar één puntje meer dan de naaste concurrent. Gemengde gevoelens daarom bij AZ, vermoeden we. Verslaggever Ragnar Niemeijer peilde de stemming. Een blik in de brasserie Louis van Gaal, pal naast het trainingsveld van AZ. Het blijkt dat er geen slagroomtaart op het menu staat in Alkmaar. Terwijl er toch iets te vieren is, zou je zeggen... AZ nuttigde een speciale kerstlunch vanmiddag, vertelt aanvaller Roy Berens... met de nodige speeches tussen de broodjes door. Ja, ik denk dat bij elke club ongeveer hetzelfde is. Uh, een toespraak van, uh, ja, bij ons dan wat stuurt en uh, ja, daarna eten en uh, een uurtje. En dan trainen gewoon, dus uh, gewoon gezamenlijk. Is dat dan vanwege de compositie ook nog met grote stukken slagroomtaart? Nee, niet, uh, nee. Dat, dat, dat niet. Nee, maar, uh, nee gewoon uh, iets extra's uh, dan normaal. Roy Berends is een van de succesnummers van AZ dit seizoen. In de zomer gekocht van Herenveen en aanvallend van grote waarde. Maar gisteren tegen NAC ontbrak Berends als gevolg van ziekte. Wat hier gebeurt. Het is een NAC dat op 2-1 komt in de allerlaatste minuut. En oh, wat is hij blij. Trekt zijn shirt uit Milano Koenders. Dat komt hem op een gegeven moment Vanuit zijn bed keek hij tv. Ik heb eh, eerder wie live eh, hebben gekeken. En, eh, ja, ik moet zeggen dat het een goede pot was. Alleen dat eh, ja, de laatste goal is uh, ja, weer een spelvatting van, uh, van NAC. Die vliegt erin. En dan is uh, ja, dus de laatste paar minuten is het moeilijk om dan nog uh, ja, op gelijke hoogte te komen. Dan weet je dat de wedstrijd eigenlijk verloren is. Maar ja, een speelbeeld uh, had je meer verdiend. De wedstrijd in Breda paste helemaal in de tegenvallende serie van de laatste tijd. Omdat Gert-Jan van Beek zijn gezicht niet laat zien in de wind en de regen in Alkmaar... vragen we zijn assistent Martin Haar om een verklaring. Een verklaring voor uh, heb je altijd achteraf. Maar als ik gewoon de wedstrijd van gisteren neem, dan uh, waren wij zoveel bijten. Alleen wat we in de voorgaande wedstrijden of in het hele vervolg daarvoor wel deden... was schoren. Als je dan ziet dat je zoveel beter bent en ook conditioneel... ja, wat moet je dan tegen die jongens zeggen? Haar maakt zich niet druk. Wie had na het vertrek van miljonair Dirk Schering... gaan nou verwachten dat AZ opnieuw bovenin zou meedoen in de eredivisie? Dat bedoel ik te zeggen. Iedereen is uh, rustig gebleven. Met name vanuit de directie. En daarin heeft men weer het beleid uitgestippeld... En eh, onder Gejan jan eh, zijn we vorig jaar ook al 50 geworden en eh, nu staan we bovenaan. Dus al met al is het een, een pluim voor de hele totale organisatie. Belangrijk daarin is de positie van de Amerikaan Ernest Stewart, de technisch directeur in Alkmaar. We laten de waan van de dag even los en zoeken naar een verklaring voor het succes op de achtergrond. Winkelen met een lege portemonnee en toch visie hebben. Hoe doe je dat? Nou, ik, ik denk dat dat ook een stukje met scouting te maken heeft. Eén uh, vanuit het verleden en wat we de afgelopen seizoen uh, hebben gedaan. Uh, we hebben ingekocht op, op, um, op de homogeniteit binnen het elftal. Dat dat een, een, een echt een, een team zou gaan worden. Wat goed is aan deze club is dat hier een cultuur uh, um, is. Uh, daar worden kernwaarden uitgesproken. Een nou, kernwaarden kun je op je, alle geledingen binnen je, binnen je organisatie kun je die toepassen. En op het moment dat je... Uh, ...mensen binnenhaalt die bij die kernwaarden passen... ...dan denk ik ook dat ze in het collectief uh, zullen kunnen fungeren. Dus uh, dat klinkt misschien heel simpel en heel banaal... ...maar dat doe je in gesprekken, dat is, dat is één. Uh, en, en misschien is dat op, uh, op amateurniveau... In, ...in die zin dat wij dat als, als voetbalmensen uh, doen. Uh, vinden, een aantal gesprekken vinden daar plaats... ...die niet zozeer met geld te maken hebben, totaal niet... Maar over de wijze waarop het hier uh, in de omgeving Alkmaar... Uh, waarop je zou kunnen leven, twee, een gesprek waar, uh, waar je inhoudelijk op het voetbal ingaat. Dan wordt het helder, wordt duidelijk. Wordt de visie van AZ neergelegd, hoe wij graag willen spelen. En natuurlijk vanuit scouting zijn dat allemaal spelers die qua, qua voetbal daar al uh, inpassen. Waar wij van menen dat zij erin passen. Nou ja, goed, tot op heden is gebleken dat dat uh, wel goed zit. Zoals gezegd, de heer G.J. Verbeek zien we niet, jammer... Alhoewel, jan zie je dit als een uh, off-day? Ja, maar, uh, wat is nou... Wat, wat je nou met dit interview? Uh, maar, je zegt, niks weggegeven. Uiteindelijk hebben ze nog een kans in de tachtigste minuut, maar... Nou, het was uh, maar aangenaam met jou in... Uh, in uh... We hebben toch de indruk dat het oh. humeur van de trainer van AZ de laatste weken een stukje minder is geworden. Oh. Ondanks de compositie. Volgens Roy Berens en de assistent van AZ, Dennis Haar... de zoon van Martin, valt dat allemaal wel mee. Hij is voor ons altijd dezelfde winst of verlies. Uh, hij is altijd, ja, je moet zeggen, hij is altijd dezelfde. Uh, voor hem geldt maar één ding, dat is uh, keihard werken. En voor, voor elke stap moet, je moet voor iedereen een stap willen zetten. En dat hebben wij tot op heden altijd gedaan. Ja, natuurlijk uh, is het wel eens zo dat, uh, dat het ons ook opvalt. Hè? Maar dat, ik denk dat dat menselijk is. En uh, voor de rest... Uh, hij heeft dat puur te maken met het belang van AZ. En op het moment dat dat uh, op wat voor manier dan ook uh, wordt benadrukt... Ja, dan is hij daar scherp op en heel direct. En dat is ook hetgeen wat je terug ziet in, uh, in bijvoorbeeld een persconferentie. Nou, goed humeur of niet, AZ staat op teletekst de komende weken bovenaan... met één punt voorsprong, dat wel op PSV. En daar moet Gert-Jan Verbeek toch linksom of rechtsom een glimlach van krijgen, zou je zeggen. Nou, helemaal voorbij is 2011 trouwens nog niet voor AZ... want woensdag staat de ploeg van Gert-Jan van Beek in de Arena nog tegenover Ajax. Dat is een duel in de KNVB-beker. En morgen blikken we uitgebreid vooruit op die wedstrijd. I Pay me my money down, pay me or go to jail, pay me my money down, soon as that Passelijk liedje in de financiële crisis. Bruce Springsteen met Pay Me My Money Down. Origineel trouwens van Pete Seeger. We gaan verder met AZ. We hebben het al beloofd Dirk Scheringa. Dat is een onbetwiste man die AZ liet opstomen in de vaart ter Volkeren. Met de financiële steun van Scheringa's DSB-concern... kon er een landstitel worden gevierd in Alkmaar. En toen het concern uiteindelijk in elkaar stortte... bleef de voetbalclub overeind staan. Scheringa moest naar de achtergrond verdwijnen... om AZ niet in discrediet te brengen. Voor het eerst spraken we Dirk Scheringa uitgebreid... over het huidige succes van AZ. De club die hij nog steeds op de voet volgt.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 Hebt u dan ook nog een soort van inhoudelijke bemoeienis? Of is dat alleen maar een, een titel? Nee, dat is gewoon een informele bemoeienis. Dus ik geef uh, gevraagd en ongevraagd geef ik adviezen. Ook dus, ongevraagd? Ja, ik heb tegen Jan nog wat uh, dingen ingefluisterd uh, afgelopen donderdag. Maar gewoon op een hartelijke manier. Wat uh, zegt u dan? Uh, dan geef ik gewoon tips. Nou, ik zeg bijvoorbeeld, als uh, u door, die moet... Uh, niet De combinatie is te ver doorvoeren, Die moet gewoon gelijk gaan schieten. A ja. Kees Kist zeg maar vroeger, die kreeg de ja. bal en gelijk bam, hij ja. heeft een keihard schot. Mm -hmm. En dan, dan gaat hij meer scoren. En dat, dat, die sfeer heeft ja. dan weer hartelijk contact. Maar gewoon pure voetbalinhoudelijke zaken, dat, uh, dat schroomt u niet om daar uh, de trainer over te adviseren? Nee, je, je hebt toch natuurlijk 16 jaar lang uh, accept geleid. In, uh, je komt er af vanaf <lacht> van 1979. Dus ja, ik heb bij iedereen bij set aangenomen. Mm -hmm. Je kent iedereen. Uh, ja, je hebt zelf de vloerbedekking uitgezocht enzovoort. Dus, ja, je hebt heel hartelijke contacten, maar je hebt ondertussen al een stukje visie opgebouwd. Op welke wijze je nou het beste uh, ja, in het veld kunt staan. Ja. Wat vindt u van het huidige succes? Nou, dat, ik vind het buitengewoon. Ik had dat niet verwacht. Uh, ik dat we je altijd de stijlregel: we hebben een, een doelstelling en ambitie. En doelstelling is bijvoorbeeld bij de beste vijf, en ambitie is nummer één worden. En ik had het zelf voor het seizoen ingeschat op plaats nummer 4 en 5 ongeveer, ook gezien de begroting. Ja. Met normaal kun je qua begroting om een in inschatting maken waar je eindigt. Uh, de afgelopen twee jaar is toch uh, de, de, meer dan de helft van de selectie van het kampioensjaar is verkocht en verdwenen. Er zijn nieuwe jongens bijgekomen, is jeugd is ingestroomd. Dus het is altijd afwachten waar, waar, waar sta je. Ja. Maar ik moet zeggen dat de, de technische staf onder leiding van van Verbeker een uh, heel mooi verhaal van heeft gemaakt. En op basis van conditie en visie uh, heeft hij toch een behoorlijke passie erin gebracht. Ja. Is het vooral de verdienste van Verbeek? Nou, ik, vind het ik noem het altijd de verdienste van het team en dan doen ik 100 mensen mee. En dus van, van de, de verkeersregelaar, van de steward. Als je binnenkomt bij AZ, word je hartelijk welkom gegeten. gegeten. En, en het is altijd vriendelijkheid. Maar ook, ook de medische staf, met de dokter, en met de, met de verzorgers... met Maarten Gooseling. Alles is wat dat betekent, top geregeld bij AZ. De korte lijnen, goede bestuurstructuur... Dus de as op het veld is goed, maar ook de as in het bestuur is uitstekend. Ja. Ik kan me voorstellen dat u als AZ-supporter daar heel blij over bent. Ik kan me ook zelfs voorstellen dat u er opgelucht over bent. Hè? Want u hebt, als je kijkt naar het verleden, de club groot gemaakt... maar ook bijna de club stuk gemaakt. Nou, Wij hebben denk dingen daar wat genuanceerd over. We hebben... In Monaco, en dat was in augustus 2009, mm -hmm. hadden we al een plan gemaakt. Uh, toekomst van AZ voor de komende 4, 5 jaar. Mm -hmm. Waarin al instond dat wij dus een aantal spelers zouden gaan verkopen. En dat we de begroting terug zouden brengen. Want je kunt geen begroting baseren op Simple league inkomsten. En we hadden dus al een begroting voorzien. die al een stuk lager was dan de Simple league begroting. Ja. En ja, AZ, de, de structuur is kerngezond. Uh, AZ is ook bijna schuldenvrij. Dus wat dat betreft. Uh, uh, waren we nooit bang voor de toekomst van Asset? Maar vindt u niet dat u, zeg maar, gezien de bedrijfsvoering, de financiële risico's, uh, ja, die toch wel wat omstreden waren, dat u daarmee ook de club behoorlijk in gevaar bracht? Nee, dat niet. Want we hadden alleen een sponsorcontract. En Asset moest het ook alleen doen met, uh, met sponsoring. En dat was wel een soort rekening-curant waarbij we snel het konden beslissen. Maar in principe hadden wij een sponsorcontract uh, tegen een normaal bedrag. Collega clubs die hadden veel hogere sponsorbedragen mm -hmm. en dat was ook gezien de nabekendheid en uh, de marketinguitstraling was het enorm. En de huidige sponsor die uh, die, die heeft een enorme uitstraling per nabekendheid ja. en dat is het gewoon waard zeg maar. Ja, maar toch is het een feit. Toen uw bedrijf omviel, viel AZ ook bijna om, toch niet. Uh, achter de schermen was AZ toch behoorlijk gezond, dus. Uh, maar we hadden dus gewoon een normaal sponsorbedrag. We hadden er ook gewoon een stuk van betaald. Ja. Alleen is natuurlijk gewoon is paniek. En bl blijkt nu zeg maar dat AZ een van de gezondste clubs van Nederland is. Ja, maar toch zitten ze nog wel met... Ook nu nog spelers die, die hoge salarissen hebben. Allemaal nog de terende van uw tijd. En die spelers, daar gaan ze vroeg of laat wel afscheid. Moeten ze afscheid van nemen. Nou, weet u wat daar het probleem van is? Dat heeft bijna iedere club. Dus iedere club heeft om transferrecht transferrechten veilig te stellen... vier, vijf jaar terug contracten gesloten die vrij hoog waren. Mm. Toen kwam de crisis. En je merkt nu bij iedere club in het betaalde voetbal... die sluiten nu bijna voor de helft van de slaas nieuwe contracten. Ja. En uh, bij Z zijn er nog maar een paar spelers die zeg maar, een hoog contract hebben. Maar iedere club zit daarmee dat je dus, ja je geeft geen eenjarig contract. Want met een koopsom dan ben je dat geld kwijt. Dus meestal vier, vijfjarige contracten of een optie erin. En uh, nou, dat is denk ik over één of twee jaar is dat uh, uitgekristalliseerd... dat uh, bij alle clubs die slazen niet meer aan de orde zijn. Nee, dus als u op de tribune zit bij AZ en u kijkt naar het huidige AZ... dan is het eerder trots dan schaamte. Daar heeft het niets mee te maken. Nee, ik ben geweldig trots. Als je ziet dat, dat, dat, uh, dat Mahet doorgestroomd is... en dat hij uit, uit de jeugd, en die komt ook kiezen uit, uit Engeland... Uh, heel veel clubs, maar hij koos toch uh, voor AZ. Nou, die komt uit de jeugdopleiding. Nog een paar jongens die uit de opleiding komen. Dat we ook een aantal spelers maar voor 300.000 euro hebben gehaald. Mm -hmm. En die nou fantastisch voetballen. En die het 20-voudige waard zijn geworden. Uh, we hebben bijvoorbeeld Elm nog gehaald, Vermblom. nou En die doen het nu geweldig. Nou, dat... als, ik, als ik u zo beluister, dan, dan zegt u er is nog steeds een directe link... tussen het huidige succes en wat u hebt neergezet. Nou, ik wil het niet op mezelf betrekken, wat ik heb neergezet. Wat een team heeft het neergezet. Dus we hebben jarenlang, onder andere met, met Tom Gerbrands... Uh, 9 jaar lang, iedere woensdag vergaderd met René Nederlandse uh, met uh, co Adriaanse, uh, Martin van Geel, met uh, Louis van Gaal. Ja. Dus met een heel team deskundigen, uh, want alleen kun je niks. Nee. Alleen De teamprestatie heeft dit, en een, we zeggen altijd... bij een club moet je duizend dingen doen, uh, 900 zaken kun je managen... en de bal tegen de paal niet, het uh, mist niet, de scheidsrechter niet... maar 900 zaken kun je wel managen... En daar waren we heel goed in bij AZ. Dat we die 900 zaken met het hele team heel goed managed in. U bent nu weer begonnen met een bedrijf. Ik, daar heb ik verder niet zoveel verstand van. Maar stel dat het wordt allemaal weer zeer uh, succesvol. Dan kunt u ook weer gewoon voorzitter van AZ worden? Dat of dat ligt niet, dat allemaal te gevoelig? Dat ligt niet gevoelig. Maar van de andere kant, uh, ik gun ook de jongeren gehad. Uh, heel veel kansen. Ik ben zelf uh, heel lang bij AZ bezoek geweest. Ik ben 16 jaar lang voorzitter geweest. Liever leed gedeeld. Volgens mij jeuken uw handen. Nou, dat, ja, ik vind het heerlijk om de sociale contacten te hebben. Maar er komt een hele goede generatie na mij. En uh, die moet je ook de kans gunnen en de gelegenheid om het uh, te, te kunnen leiden. Maar wat is dan het verschil met vroeger? Waarom zegt hij dan, uh, even los van die nieuwe generatie die een kans moet hebben... maar waarom zegt hij nu, uh, dat hoeft niet meer? Nou, ik, ik vind de coach wel ook prima... En dus als, als iemand advies nodig heeft, wil ik graag adviezen geven. Maar ik hoef niet met dagelijks in de scheiders te staan. Zoals Johan Kruip bij mij. Een beetje op afstand. Oh, een beetje op afstand. Maar ik vind, je kunt ook als, als ouder heel goed coachen. En weer een nieuwe lichting opleiden van, van nieuwe leiders. Die nog een stokje gaan overnemen. Ja. Het is momenteel uh, prachtig wat er gebeurt bij AZ, gezien het budget. En, en als je dat afzet tegen de concurrentie. Ze staan nu nog bovenaan. Het gat is wel kleiner geworden. Hoe gaat dat verder, volgens u? Het komende de periode na de winterstop? Nou, Dat wordt enorm spannend. Ik denk dat er wel vier, vijf kandidaten zijn... die voor de titel gaan strijden. Het is niet alleen asset. Het hangt van de breedte van de selectie af. Het hangt van weersomstandigheden af. moet je ineens op een heel glad veld voetballen. Het hangt van hele kleine details hangt het af. Je ziet ineens een club van Feyenoord die erop opkomt. Maar ook een Twente die uh, daar kan verliezen. Een PSV die daar kan verliezen. Mm -hmm. Wij winnen thuis van PSV. We moeten nog uit. Dus, er kan nog voor alles gebeuren... En uh, ik vind uh, het is dit jaar zo spannend. Het wordt misschien wel zelfs spannender dan in 2007. Dat uh, het totaal nog niet bekend is wie kampioen gaat worden. Maar mocht daar zit het flikken, dan is het ook de verdienste van Dirk Scheringen? Ik vind het team, het totale team, daar is het verdienste van. En ik, heb onderdeel, ik ben onderdeel van het team geweest. Geweest? Geweest, ja. Het is nu erevoorzitter, maar wel een ere, erevoorzitter op een, op een gepaste afstand. Helemaal correct gezegd. Kijk eens aan, dat zei Dirk Scheringa tegen Martin Friesma. Some say No Ik plaat die je eigenlijk niet hoeft af te kondigen. Ik doe het toch, Bert de Middelen met De Rose. Het voetbal in Italië is opnieuw in opspraak geraakt. En weer gaat het over niets anders dan omkoping in het Italiaanse voetbal. Vandaag zijn 17 mensen opgepakt. Onder wie de oud-aanvoerder van Atalanta Bergamo, zevenvoudig international, Christi Cristiano Doni. Ik praat erover met onze correspondent in Italië, Hedwig Zedijk. Hedwig, goedenavond. Goedenavond. Waar worden Doni en trouwens ook nog 16 anderen van beschuldigd? Nou ja, ze worden beschuldigd van uh, wedstrijdvervalsing en sportieve fraude, zoals dat zo mooi heet. Uh, um, ze hebben voetbalwedstrijden gemanipuleerd door spelers om te kopen, zodat er uh, veel geld verdiend kon worden met, uh, ja, met het gokken op de uitslagen. Ja, nou doet justitie in Italië al maanden onderzoek. Uh, we hebben er wel vaker over bericht ook, maar vandaag werden er eigenlijk pas echt mensen opgepakt onder wie die doni. Uh, waarom nu pas? Nou, er zijn in juni zijn ook 17 mensen opgepakt. Daar zat Beppe Signori ook bij, ex-nationaal speler. Maar um, toen werd Doni niet gearresteerd, uh, hoorde wel tot de verdachte. Um, die operatie Last Bed die ging gewoon door, dat onderzoek ging gewoon door... En ook de illegale praktijken gingen door, opmerkelijk genoeg. En uh, toen ze ontdekten dat Doni probeerde bewijsmateriaal te manipuleren... hij had um, de telefoon van een vriend, een collega speler die in beslag was genomen... die probeerde hij via een computerprogramma te wijzigen... En ze hebben ook afgeluisterd gesprekken van Doni, waarin hij uh, zegt uh, dat hij zijn stem moet vervormen. En verder was nu dus blijkbaar uh, meer en voldoende uh, bewijs om ook Doni op te pakken. Maar er zijn in juni dus al 17 mensen gepakt en Mo nu dus ook. Mooie naam trouwens voor dit onderzoek. Last Bed, uh, zijn ze er echt een ja. beetje van overtuigd dat het uh, met het oprollen van dit netwerk uh, gewoon voor het laatst is geweest? Nee, dat denk ik niet helaas. Uh, de onderzoeksrechter die zei uh, in de persconferentie vandaag dat dit niet het einde is, maar slechts het begin. Uh, helaas komen dit soort uh, gokschandalen vaker voor. Het gaat duidelijk om een uh, uh, mafioze organisatie, dit is ook een internationale organisatie. Typische manier van de maffia, die uh, enorme sommen geld cash heeft. om daar de dus spelers mee te kunnen omkopen. en om dan op die manier via semi-legale gokpraktijken weer ander geld wit te wassen. Um, ja, dat is dus niet de eerste. en het zal ook zeker niet de laatste keer zijn. Nog even terug naar die uh, voetballer. Uh, de voormalige aanvoerder van de Atlanta Bergamo, dus die Cristiano Doni. Wordt hij nou als de grote leider beschouwd dat hij nu is opgepakt? Nee, hier in Italië heeft hij zeker een belangrijke rol gehad. Maar het gaat om een internationale organisatie met hoofdzetel in Singapore. En die staat dan weer onder leiding van een of andere ENG TAN Die wordt dan weer DEN genoemd. Maar die organisatie heeft in ieder geval ook tentakels in Duitsland, Finland, Kroatië, Hongarije, Turkije, Macedonië, Slovenië, Afa, enorm veel landen. En ook, nog belangrijker, uh, aandeelhouders, investeerders mag je ze noemen... in de rest van de wereld, de mensen die dat geld inzetten. Ze zijn in Italië een jaar of vier actief... Uh, en besteden dan hier een half tot anderhalf miljoen euro per wedstrijd... waar ze dus uh, die spelers mee omkopen. Althans, dat blijkt ja. allemaal uit... Uh, een man uit Singapore die in Finland is gearresteerd. En uh, die is beginnen te praten. Dus ze weten dan inmiddels een beetje hoe dat het uh, werkt. Uh, die handlangers die namen gewoon een hotelkamer in het hotel... waar ook de spelers zaten. En die werden dan op die manier benaderd... Uh, door deze ja, handlangers van deze organisatie. Ja. Nou is die Doni. Um, die is in augustus van dit jaar al voor 3,5 jaar geschorst... bij de Italiaanse Voetbalbond. Um, bovendien werd hij ook al vanaf juni in het uh, oog gehouden door justitie... Waarom wordt hij nu dan opgepakt? Want hij zegt zelf uh, dat hij onschuldig is. Ja, nou ja. Wat heel belangrijk is in deze. Um, kijk, die, die voetbal. Um, dat, dat sportieve onderzoek. Dat liep natuurlijk vrij snel. Hè? Daar heeft hij die drie jaar drie en een half jaar schorsing voor gekregen. Het uh, strafrechtelijk onderzoek. Dat duurt natuurlijk veel langer. Het is hier in Italië ook echt een strafzaak waar je gevangenisstraf voor kunt krijgen. Dat duurt langer. Dat onderzoek ging ook gewoon nog door. En uh, wat ze dus ontdekt hebben is dat ook die illegale praktijken doorgingen. En dat blijkt dan weer uit een uh, verklaring van een speler van de club uh, Gubbio. Die vertelde aan justitie in september hoe dat hij benaderd was met de belofte... dat er 200.000 euro te verdelen was voor, uh, voor de keeper en voor twee verdedigers... om de uitslag van de hmm. bekerwedstrijd tegen cesena te bepalen en dat was in september die wedstrijd is eind november gespeeld dus dat ging allemaal door. Justitie zegt, we hebben het nog een tijdje aangekeken. We hebben Doni in de gaten gehouden. zijn is telefoon afgeluisterd. Het was nu tijd echt om in te grijpen. En het bleek ook dat Donnie dat ook wel in de gaten had. Want toen vanmorgen de politie voor de deur stond... toen uh, probeerde hij nog even te ontsnappen met zijn auto. Um, nou. Dat is dus niet gelukt. <laughs> en het is inmiddels zo ernstig... dat de onderzoeksrechter een uh, speciale um, straf heeft opgelegd... die onmiddellijk al ingaat. Namelijk, hij mag de komende vijf dagen... sowieso al niet meer met zijn advocaat praten. Kijk eens aan. En, en is t, ja, ik kan me niet anders voorstellen... maar het is een grote zaak natuurlijk in Italië. Uh, de media die, die duiken er echt bovenop op dit moment. Uh, volop op de televisie en dat soort dingen. Ja, het is overal... Een... ...of hoofdzaak, of we komen meteen naar de politiek... ...zeg maar hier in Italië. Uh, dit is wel weer een grote zaak. En zeker ook omdat het nu zo'n internationale organisatie betreft... ...die echt wel zijn takels overal heeft. Deze organisatie, die, die, daar gaat 90 miljard in om... ...in dit soort gokpraktijken. Dus dit is echt wel een uh, serieuze zaak. En ja, iets wat ook recent uh, speelde... Hè. Die, die, ...die bekerwedstrijd, dat is 30 november... ...dat is nog niet zo lang geleden. En er zijn ook drie wedstrijden in de Serie A... ...die, um, die hierbij betrokken zijn van afgelopen jaren ook... Dus ja, dat is toch iets wat de Italianen wel bezighoudt. Dus wij gaan de komende tijd nog wel wat meer horen over deze zaak. Ik bedoel, het is geen incident, hè? het is niet gewoon een eenmalig iets. Nee, zeker niet. En hier in Italië helaas zijn er genoeg voorbeelden wat dat betreft. Meestal uh, in de Serie B en de Serie C. Maar uh, ook wel bij de A. In 1980, weet ik nog, was er een hele grote zaak. Um, gokschandalen in de Serie A. Waarbij clubs als Lazio en AC Milan die werden teruggezet in de Serie B. En, uh, en spelers en managers werden geschorst. En dat gebeurde ook in de jaren daarna. Regelmatig kleinere zaken, grotere zaken. Maar enfin, zolang criminele organisaties bestaan, en die heb je hier in Italië ook natuurlijk, ja. heb ik in ieder geval geen illusie dat die sportwereld wat betreft hier vrij blijft van, van dit soort schandalen. Hetwig, dank voor de uitleg. Hetwig Zeedijk was dat, vanuit Italië. Dan gaan we naar Nederland, naar het Nederlandse voetbal. Geen omkopingsschandaal, maar toch wel iets interessants. Nederlandse voetballers worden namelijk steeds populairder in de eredivisie. Dat blijkt uit een onderzoek dat de statistici van Infostrada voor ons hebben gedaan. Zij keken naar alle basiselftallen van de eredivisie clubs in de eerste seizoenshelft. 63% van die basisplaatsen werden ingevuld door Nederlandse spelers. En dat is 8% hoger maar liefst dan vorig jaar. Het is ook het hoogste percentage in vijf jaar tijd. De club met de meeste Nederlanders in de basis is, misschien niet eens zo verrassend, Excelsior. In de eerste seizoen zelf stonden er maar drie keer een buitenlandse speler in de basis. Directeur Simon Kelder, goedenavond. goedenavond. En dan vragen wij ons meteen af: wie was dat eigenlijk, die buitenlander? Uh, Laak-Ure, dat is een Belg. En dat was de enige buitenlander die de basis gehaald heeft bij Excelsior dit seizoen. Ja. Is dat een bewuste keuze of is dat eigenlijk een noodgedwongen keuze... voor zo'n club als Excelsior? Nou, wij, wij hebben nooit uh, veel buitenlanders... omdat we toch wel echt aan een herkenbaar elftal te hebben... met uh, zoveel mogelijk spelers uit, uh, uit eigen jeugd. En, uh, en, en dat gaat niet leuk met de Nederlandse spelers. Omdat uh, een spelers in Nederland ook Zij zijn. Je hebt allerlei vijfkant, uh, problemen met de problemen bij huisvesting en enzovoort. Dus wij, uh, wij proberen toch uh, zonder te discrimineren... Om, uh, Nederlands elke keer dit. Dat is dus de herkenbaarheid. Aan de ene kant, aan de andere kant, ja, Nederlanders zijn nu eenmaal goedkoper dan buitenlandse spelers, hè? Ja, nee, precies. Dan zie uh, je dat het nu uh, ook een beetje door gaat trekken. Daar waar de natuurlijk te slaat. Iedereen ook wel beseft dat, uh, dat, dat we minder moeten, dus minder uit moeten geven. En uh, ja, dan kom je zelf uh, eerder bij Nederlanders terecht. En uh, ja, dat ook uh, heel veel leuk uh, extra investeren in uh, de jeugdopleiding. Die herkenbaarheid ja, ja. trouwens hè, van die Nederlandse spelers, merkt u dat ook bij de supporters? Ik bedoel, hebben die meer met Nederlandse spelers dan met buitenlandse spelers? Ja, behalve dat je natuurlijk Messi gaat halen, dan denk ik dat ze veel op de bank zal staan. Maar uh, in de regel is het natuurlijk... Uh, Nederlandse spelers hebben het naam ook als ze uit de eigen omgeving komen en, en nou, ook uit de jeugd... Want ...dat dat uh, voor het publiek uh, toch aantrekkelijker is. Kijk, kwaliteit, daar kan je natuurlijk ook wat twisten. Maar ik denk als uh, de competitie spannend is, dat is die nu ook weer... En voornamelijk ook met Nederlandse spelers, dan vind uh, ik daar ook wel op af. Dat zal, dat zal echt niet minder worden omdat er geen buitenlanders is. zitten. Nou dan staat u in het klassement om die, uh, met die Nederlandse spelers staat u bovenaan. U heeft de meeste Nederlandse spelers uh, in de basis uh, staan. In de eredivisie staat u onderaan. Is dat ook een logisch ja. gevolg? Ja, dat heeft alles met uh, begroting te maken. Kijk, we hebben een vergelding van 3 miljoen, en dan is al een, uh, een wereldronde dat ik in de Eredivisie speelt. Als je dat op twee jaar achter elkaar dus dan is het wel een Dus wat dat betreft, uh, wat, uh, dat voor de loog dag dat wij het verhaal dat alles met geld te maken heeft. Dan we zouden we al nooit in die exibitie uh, terecht moeten zijn gekomen. Maar goed, gelukkig uh, wordt niet alles bepaald door het geld. Meneer Kelder, bedankt voor de reactie. Oké, okay, graag gedaan. Dat was Simon Kelder van Excelsior. Uh, excuses trouwens voor de wat slechte telefoonkwaliteit. Uh, hopelijk is de telefoon van Danny Hesper beter. Danny, goedenavond.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 ik kan al genoeg voorbeelden noemen waar, hè, waar dat nu gebeurt. En dat is alleen maar positief. Denk jij dat de crisis, de financiële crisis hebben we het dan over... Dat, dat die een grote rol speelt hierin? Dat het ook toch wel min of meer noodgedwongen is? Nou goed, ik vind Feyenoord een goed voorbeeld. Als je naar het Feyenoord van nu kijkt... Uh, dan, dan zie je daar alleen maar uh, Nederlandse, uh, jonge Nederlandse spelers, uh, talenten... Uh, die uh, met vallen en opstaan uh, nu bezig zijn om... Uh, om, uh, om te winnen aan het, uh, het hoogste niveau en gewoon ook goed te gaan presteren. En dat is, uh, dat is gewoon goed om te zien. Ik ben het fijn dat het uh, een heel goed voorbeeld is. En natuurlijk ook Excelsior uh, en met hoe het ook kan. Ja, want Simon Kelder zegt: uh, het publiek vindt het ook veel leuker. Want uh, de herkenbaarheid van onze ploeg is gewoon daar veel groter door. Door het feit dat er veel Nederlanders lopen. Ben jij het daarmee eens? Nou, ik denk wel dat de herkenbaarheid wel, uh, wel groter is met, uh, als je speelt met jongens uit de regio. Maar goed, uh, Guidetti schiet, uh, schiet er nu 11 in voor Feyenoord. Ja, die en komt niet echt dat... uit de buurt, nee. En, en, en ik denk dat hij op dit moment de populairste speler is bij, uh, bij Feyenoord. Dus het heeft ook te maken met presteren. Maar goed, een heel elftal vol met Belgen of met, uh, eh, met Scandinaviërs. ik denk dat, dat je daar als, uh, als, als supporter wel even aan moet winnen. Maar toch, hè, die tendens, Je ziet de laatste jaren die stijgende lijn. Het aantal Nederlanders in de eredivisie. Uh, denk jij dat het gevolgen gaat hebben op langere termijn voor het Nederlands voetbal? Maar nou goed, ik denk dat dat uh, de nieuwe manier van, uh, uh, van voetbal is in Nederland. Ik fijn dat fijn dat ontwikkelt uh, een aantal spelers zich heel erg goed. En ik denk dat fijn dat er later ook uh, de vruchten van, van gaat plukken. Omdat deze jongens uh, misschien wel doorverkocht gaan worden aan, aan grotere ploegen. En ik denk dat Nederland moet, uh, zich moet realiseren. Dat het op een punt staat dat, het, dat, het, dat, het, dat je echt als opleidingsland uh, eh, um, uh, jezelf moet zien. En dus inderdaad talenten moet opleiden. En, en de winsten moet halen uit, uh, uit dit soort transfers. Ja, zeg, en uh, ja, de gevolgen zijn aardig. Uh, er, er wordt aan alle kanten geanalyseerd op dit moment over de eerste helft van de competitie. Uh, de leukste competitie uh, ja, in de wereld, in Europa. Uh, ben je het daar ook mee eens? Nou, dit is, is zeker wel een leuke competitie. Hè? Goed, iedereen wint van elkaar. En uh, het is uh, behalve een AZ is het is het uh, bovenin ook een beetje stuivertje wisselen tussen, tussen ploegen. Dus ik denk dat uh, het niveauverschil uh, tussen de ploegen minder is geworden. Uh, en of dat een goede tendens is, Europees gezien. Uh, nou ja, goed, we zijn er wel met, uh, met, uh, met een groot aantal ploegen door in de in de in de Europa League. Maar het is niet zo dat we, dat we uitblinken in, uh, in, in, uh, in grote spelers en uh, fantastische ploegen. Dat nog niet. Maar het is wel een leuke competitie. Dus niet te hard juichen. Danny Hesp, dankjewel voor de reactie. Danny Hersbos van de VVCS. Dan hebben we nog een paar voetbalberichten. Ruud Vormer stapt in de zomer over naar Feyenoord. De 23-jarige middenvelder van Rode JC bereikte een principeakkoord met de Rotterdamse voetbalclub. Over een contract voor drie seizoenen. Vormer moet alleen nog de medische keuring doorstaan. En dit seizoen maakt hij sowieso af in Kerkrade. En ADO's speler Ramon Lewin is geschost voor vier wedstrijden. Waarvan één voorwaardelijk. De schossing volgt op de rode kaart. Die hij gisteren kreeg in het duel met Ajax. Een andere speler van Ado Den Haag, Mark Hugger... verruilt die club voor Willem II... Beide partijen hebben een mondeling akkoord bereikt over de transfer van de 27-jarige aanvaller. Hij zal de tweede seizoenshelft op huurbasis voor de Tilburgse eerste divisieclub gaan spelen. Vanaf komende zomer tekent hij daar voor één jaar. En dan wordt er ook gevoetbald in de Jupiler League. De nummer twee, Eindhoven, heeft de achterstand op koploper FC Zwolle niet verder laten oplopen. De Brabanders wonnen in de polder met 3-1 van Almere City. Tien punten bedraagt de achterstand trouwens nog steeds op FC Zwolle. Nederlandse band Wolfendale met het nummer Crackling Jolts. Het is een debuetsingel van deze band. Dan gaan we naar de, ja, de bobsleebaan in Winterberg. In de schaduw van bobsleeën Edwin van Kalker... deed er afgelopen weekend ook nog een Nederlandse mee... aan de wereldbekerwedstrijden daar in Winterberg. Op dezelfde baan, maar niet in de bobslee. Haar naam is Josca Le Conté. En ze is actief in een sport die in alle opzichten kleiner is. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Bobsleeën, dat is natuurlijk zo'n sport voor die grote, stoere, forsgebouwde mannen. In hun gestroomlijnde grote sleeën. Maar tussen de bedrijven door kom je ook een andere tak van sport tegen in Winterberg. Het grote voertuig maakt plaats voor een heel klein sleetje. En die forse mannen die worden in dit geval vervangen door hele ranke, slanke, kleine dames. Die doen aan skeleton, zo ook Josca Le Comté, een Nederlandse. Moet je even uitleggen, wat is dat ook alweer? Skeleton. Uh, nou ja, het is, je gaat de bobsleebaan af, alleen uh, ja, zit je niet in een bobslee, maar je ligt op je buik op een sleetje met je hoofd naar voren. De eerste meters moeten er ook gesprint worden, is dus ongeveer 20 meter. Dus neem een harde aanloop, springt op de slee, vervolgens ga je sturen. Uh, ja, alles komt heel snel voorbij. En, uh, ja, heel veel, in, de, in de bochten voel je heel veel druk, wordt je hoofd helemaal tegen het ijs aangeduwd door de G-krachten. Dus uh, ja, het is vooral heel veel op gevoel uh, sturen. Je zit dus echt vlakbij het ijs met je hoofd. Ja, echt een paar centimeter. En in de bochten ligt je hoofd zelfs op het ijs. Want dus, ja, de druk is gewoon te groot om je hoofd ervan af te houden. Dus dat is geen sport voor doetjes, dan moet je wel een beetje lef hebben. Ja, je moet zeker wel een beetje lef hebben. Ik heb genoeg mensen gezien die dachten van uh, leuk, ga ik een keer proberen. En die, ja, toen ze beneden kwamen, hadden ze toch zoiets van nou, laten we dat maar niet meer doen. Wat is het voor jou? Wat maakt die sport voor jou zo mooi? Nou, voor mij is het gewoon eigenlijk een uitdaging om iedere keer toch weer sneller te gaan. En ja, je maakt iedere keer, een run is nooit perfect. Dus er zijn altijd weer kleine, kleine delen waar je kan verbeteren. En dat blijft gewoon de uitdaging. Nou, skeleton in Nederland een klein wereldje, hè? want hoeveel leden hebben ze? Uh, poeh, dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar heel weinig. Hè? In ieder geval heel weinig. Het zijn, uh, ja, we hebben, volgende week hebben we het NK en ik denk dat er drie vrouwen meedoen en uh, ja, misschien zes mannen. Dus die titel die is voor jou eigenlijk wel gereserveerd? Dat is wel de bedoeling. Ja, je zegt zeg nooit dat het. Uh, je weet het nooit wat er gebeurt natuurlijk. Maar ja, het zou natuurlijk wel moeten eigenlijk, na, ja. omdat ik ja, toch veel meer ervaring heb dan de rest. In de bobsleebaan van Winterberg dus een wereldbekerwedstrijd Skeleton, ook voor de dames, zonder Josca Le Conté, want zij heeft zich niet geplaatst voor de finale run. Dat is jammer, zij moet toekijken vanaf de start. En toch, ook zij heeft haar ambities, bijvoorbeeld als het gaat om de Olympische Spelen. Ja, die heb ik zeker en daar ga ik nog steeds voor. Dus ik ga er alles aan doen om, uh, om dat proberen waar te maken. Is dat niet heel lastig als je dan uh, ja, op hoog niveau die sport wil beoefenen... dat je gewoon ook in eigen land niet genoeg mensen hebt die hetzelfde niveau hebben? Uh, ja, dat is wel lastig. Ja, het is ook gewoon vooral lastig dat de sport is heel erg onbekend. Waardoor ja, het vinden van sponsoren is gewoon heel moeilijk. Dus ja, financieel is het allemaal lastig. En ja, inderdaad ook met trainen, afgelopen zomer zijn we dan begonnen met gezamenlijk trainen, omdat er meerdere mensen zijn, dus dat is wel motiverend. Maar nou ja, op het ijs dan is het toch altijd, uh, ja, zonder andere Nederlanders. Maar het, het fijne is nu dat ik bij het Britse team zit, dus ja, heb je toch een beetje vergelijk en mensen, ja, waar je een beetje tegen kan vechten. Want is dit een beetje te doen? Je zei, oh, je hebt weinig sponsoren en zo, hè? kan je er een beetje van leven? Kan je een beetje de sport doen zoals je het zou willen? Dat heb ik tot nu toe kunnen doen, alleen, ja, de... De financiën van de bond zijn een beetje op. Dus na de kerst moet ik uh, zelf gaan betalen. Ja. Dus de vraag is nog of ik alle World Cups kan afmaken, want ik heb momenteel nog geen sponsoren. Is het dan nog haalbaar om op, op het hoogste niveau die sport te bedrijven voor jou? Um, ja, dat is afwachten. Ik, uh, kijk, als ik geen sponsor vind in de komende tijd, dan gaat het heel erg lastig worden. Het zou natuurlijk wel heel zuur zijn als dat door zoiets wordt gedwarsboomd. Ja, uiteraard. Ongelooflijk zuur. Maar ja, we gaan er alles aan doen en ik hoop, uh, hoop dat het goed komt. En op een gegeven moment natuurlijk misschien als de prestaties uh, richting die Olympische kwalificatie, Olympische nominatie gaan, dan komt er misschien van het NOC en NSF er geld beschikbaar. Als je het prestatief bekijkt, hoe dicht zit je bij de Spelen? Uh, nou ja, goed, nu een top 12. Ik weet niet precies wat de eisen zijn voor de volgende Olympische Spelen, maar dat was uh, afgelopen jaren was dat een top 8. En uh, als ik nu kijk, ik zit misschien 1500ste van die top 8 vandaan. Dus dat is heel minimaal eigenlijk? Dat is heel minimaal. Van de zomer nog wat harder trainen op de start, dat die, uh, dat die nog sneller kan worden. En in het materiaal is ook nog winst te behalen. Dus dat zie je wel, dat je die stappen gaat zetten. Ik denk zeker dat dat heel goed mogelijk is. We moeten wel hard voor werken, maar ik weet zeker dat het kan gaan lukken. De overgang kan niet groter zijn van het koude Winterberg, waar sneeuw lag... naar het uh, warme Perth in Australië. Het was daar een prachtige afsluiting van het WK Zeilen. De wereldtitel voor windsurfer Dorian van Rijsselbergen. Hij kan er maar kort van genieten, want over een paar maanden wacht het volgende WK alweer. Ayot Kloosterboer sprak met Van Rijsselbergen. Dorian, de day after. Hoe was het feestje? <laughs> goed. Ja, niet zoveel geslapen, maar het was een goed feestje, zeker. dat slaapt lekker op een gauw bij je, medaille. Ja, ja ik uh, lag netjes naast mijn bed. En uh, ja, nee, het uh, was, was een goed avondje. Het gekke is van dit WK, je kan niet eens zo lang van deze titel genieten. Nee, het is een quickie. Dus, uh, maar dat geeft niet. Het is uh, ja, drie maandjes, vier, vier maanden. Dus ja... Uh, Ga je titel daar verdedigen? Uh, ja, tuurlijk. Ik ga, ga proberen mijn best te doen om, uh, om te zorgen dat ik daar ook weer uh, een goede plek behaal. Misschien wel eerst. Zeker weten. Pas dat in je voorbereiding naar de Spelen? Uh, niet echt. Maar het is wel gewoon goed om uh, een nette wedstrijd te varen weer. Voor jezelf of voor tegen de rest? Uh, een beetje beide. Ja. Voor mezelf is het goed omdat ik weer even kan checken met de jongens hoe het, hoe het ermee gaat. En voor de rest dan weer een beetje, uh, ja, kom te schoppen. Je was hier heer en meester. Lag dat aan de omstandigheden of ben je heel erg allround? Ik denk dat ik de afgelopen jaar heel erg allround ben geworden. En uh, ja, ook met, uh, met wat moeilijkere omstandigheden nu, met het wat minder wind. Dat ik gewoon, ja, ook uh, ook de voorin kan zitten en ook races kan winnen. En dat, uh, ja, dat maakt me wel, uh, ja, wel een van de betere jongens. Zijn deze omstandigheden hier te vergelijken met Weymouth? Nee, niet echt. Het is natuurlijk het zuidelijke halfrond. Dus andere winden en uh, dat soort dingen. En Wayne is toch echt heel erg specifiek. Dat heb je over de afgelopen jaren ook wel gezien met degenen die daar gewonnen hebben. Die, dat zijn allemaal jongens die daar, en meisjes die daar veel hebben getraind. En die daar veel uh, ja, local knowledge hebben. Wat ga je nu doen? Nou, ik ga nu uh, vanavond het dus vliegtuig naar huis doen, naar Nederland. Dan wat uh, dingetjes doen thuis met de PES. En uh, 7 januari gaan we alweer naar Canada, naar Vancouver, naar Zek. Daar even rendezvous, even gezellig uh, ja, weer uh, meeten. En dan 18 januari Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland gaan we beginnen met trainen, dan gaan we weer aan de bak. En dan vanuit Nieuw-Zeeland gaan we weer uh, via Amsterdam naar, uh, naar Cadiz, naar het wereldkampioenschap. Dus weinig tijd vrij, maar uh, veel goede tijden. Dorian van Rijsselberg, de wereldkampioen dus op de zeilplank. Hij moet uh, over drie maanden dus weer vol aan de bak. Gaan we voetballen? Veenendaal staat morgen namelijk op zijn kop. De plaatselijke trots, de voetbalvereniging GVVV... gaat dan naar Rotterdam om tegen Sparta te spelen... in de achtste finales van het bekertoernooi. En in het kielzorg van de selectie... reizen er zo'n 1500 supporters mee met de bus. Edwin Cornelissen, net terug uit Winterberg... ging aan de vooravond van de wedstrijd op bezoek bij de topklasser. GVVV 1947 staat daar. Welkom. Nou, de loketten zijn dicht. Daar is het hoofdveld waar er zo dadelijk getraind gaat worden. Maar het is eigenlijk een beetje koud en een beetje nat en regenachtig. We duiken gewoon lekker de kantine in. En in de kantine staan er uh, mensen in de rij. Mevrouw, zijn die mensen hier allemaal uh, voor de bus reizen vanmorgen? Of is dit wat anders? Dit is wat anders. Wat is dit dan? Kaarten. Kaarten, Joker joker en Klavenjassen Klaven, doen ze ook bij GVVV. Ja. Guido van Barneveld is de voorzitter van de supportersvereniging. Wat is het eigenlijk voor club GVVV? Ja, een hele gezellige uh, uh, club waar iedereen gelijk is aan elkaar. En uh, ja, dat kun je zien zoals vanavond ook op een maandagavond gewoon uh, 60, 70 man in de kantine. GVVV speelt topklasse inmiddels, derde plaats. Eigenlijk verrassend goed hè? Ja, verrassend goed ja, heel erg goed zelfs. En niemand had dit verwacht, denk ik. Maar ja, het is één collectief sterk gril. dus ja, dan uh, bereik je een open. Ja. Dan kijk ik eventjes over de bar heen en dan zie ik daar sjaaltjes hangen. Dan kom je al gauw terecht bij de bekersuccessen van GVVV. Ik zie daar het sjaaltje hangen van uh, Excelsior. Dat was de vorige club die eraan moest geloven. Ja, dat klopt. En daarnaast hangt die van Sparta en uh, hopen dat dat de volgende club is die eraan moet geloven. Dat is de club waar jullie morgen tegen staan. Jazeker. Daar <laughs> gaan we naartoe. Teruggelegd. Van Meegdenburg. Van Meegdenburg. Goed punt van Van ja, en uh, die populariteit is natuurlijk niet zo gek van uh, GVVV. Want in de vorige ronde, Dennis, aanvaller van GVVV, ging het heel goed hè, tegen Excelsior. Ja, we mochten niet klagen. Hè. Als je dan twee keer mag scoren, dan uh, ja, is het gewoon super. Ja. 3-0 gewonnen, twee treffers van jou? Ja, dat klopt. En uh, ja, we hopen dat we dat morgen weer kunnen doen. Ik uh, zag op internet ergens staan, uh, dat was die kale op 37-jarige leeftijd die Excelsuur velden. Ja, dat klopt. Ja. Nog steeds 37 <laughs> dus, ja. Had je dat ooit kunnen denken? Dat, je, dat jij, uitgerekend jij, hè, toch uh, de... Veteraan inmiddels. Verantwoordelijk bent dan geweest voor de uitschakeling van een eredivisieploeg? Nou, daar ben ik niet alleen geweest. Maar goed, ja, ja, als je op 37 jaar leeft dat dit nog mag meemaken, ja, dat is gewoon super natuurlijk. Kijk, en, en we doen het maar als elftal zijnde, dus ja, dat is wel... Uh, en hoe we daar ook gespeeld hebben, dat is gewoon... Uh, ja, zo'n uh, goede wedstrijd hebben we echt wel uh, niet vaak gespeeld. En uh, als je dan 3-0 van een eredivisieploeg wint, ja, dat is ja, mooi meegenomen natuurlijk. Zo, we verlaten de kantine even. Guido, wat voor ruimte komen we nu terecht? Dit is de businessruimte van Business Club Vallei Rijn van GVV. Het ziet een beetje uit als een donker café, hè? de krukken, de tafeltjes. Maar, heb ik me laten vertellen, hier kan je een heel bijzonder attribuut vinden. Ja, hier ligt namelijk de wedstrijdbal van uh, Excelsior GVV. En dit is hem dan, hè? ondertekend en wel? Ja, dit is de wedstrijdbal ondertekend door alle spelers van het, uh, van het eerste helft van GVV. Ja, maar die bal die krijg je toch trouwens helemaal niet zomaar mee. Nee, normaal niet, nee. Hoe heb je dat al gedaan? Nou, de jongens vingen hem op in het stadion, jongens? Ja, de supporters. Ja? En die hebben hem bij een, bij een vrouw onder een t-shirt gedaan. En zo hebben we hem st het stadion uitgesmokkeld. Dus er verliet een zwangere vrouw het stadion. Klopt. En uh, daarna stond de stuwer van uh, Excelsior de bal op te wachten. Maar ja, uh, die lag natuurlijk al lang in de bus. En ja. van Van en dan is het gewoon 3-0. Dat is een gewoon 3-0. Excelsior dus de eerste betaald voetbalorganisatie die eruit vloog. Door toedoen van GVVV En uh, Erik Assink, de trainer... Ja, morgen tegen Sparta zou het zomaar eens de tweede kunnen zijn, hè? Dat is uh, wel de bedoeling. Dat is de bedoeling. Hoe gaat u het aanpakken? Ja, hoe gaan we het aanpakken? Niet anders dan dat we elke wedstrijd benaderen. Dat hebben we met uh, Excelsior niet gedaan en dat zullen we ook met uh, Sparta niet doen. Echt waar? Zo makkelijk? Nou, zo makkelijk, dat weet ik niet. We, we spelen op een bepaalde manier. En dat, uh, dat willen we graag uh, uh, ook onafhankelijk van de tegenstander uh, blijven doen. Het is bekervoetbal en uh, daar kunnen hele rare dingen gebeuren in de wedstrijd. Uh, ik, ik denk dat wanneer wij aan, uh, aan ons uh, niveau toe kunnen komen wat we in huis hebben... en zij uh, hun normale niveau halen, dus niet eens niet een topdag hebben... dan kan het wel zo'n een, uh, spannend avondje worden. Nou, we lopen eventjes uh, door de kantine verder. We komen achter de bar en uh, wat zien we daar? Ja, daar zie je 2400 blikjes bier staan voor in de bus morgen voor de supporters. De kartonnen met de blikjes erin, die gaan allemaal mee naar Rotterdam? Die gaan allemaal mee en die gaan ook allemaal op, denk ik. Op de heenreis al? Nou, dat mag niet. Dat doen we. In verband met de veiligheid schenken we niet heel erg veel op de heenweg. Dus het is voor op de terugweg en dan kan het dus een biertje zijn om wat te vieren of een biertje als troost? Nee, we hebben sowieso feest. Dit heeft GVN nog nooit bereikt, dus het is sowieso feest. En dat is allemaal in Venendaal. GVVV, dus morgen tegen Sparta. De afloop van die wedstrijd kunt u allemaal meekrijgen... in de uitzending van Langs de Lijn morgenavond. Natuurlijk vanaf 10 uur tot 11 uur. Verder in die uitzending uh, uh, natuurlijk ook uh, uitslag van Heracles tegen de Graafschap... en aandacht voor RKC tegen go Ahead Eagles. En die wedstrijd Heracles tegen de Graafschap... die is ook nog gewoon live te volgen op Radio 1. Met name bij de collega's van BNN. Dan hebben we nog een paar berichten tegen het einde van deze uitzending. River Plate, we hebben een voetbalploeg uit uh, Argentinië... die heeft David Trissaghet aangetrokken. Trissaghet zal in januari worden gepresenteerd... als de eerste belangrijke aanwinst van die club. De 34-jarige Franse voetballer is al medisch gekeurd in Buenos Aires... en zal deze week een contract ondertekenen. De befaamde Argentijnse club degradeerde vorig seizoen... voor het eerst in zijn bestaan uit de hoogste divisie. En tennisser Rafael Nadal, de nummer 2 van de wereld... heeft zijn aandelen in de voetbalclub Mallorca verkocht. Nadal bezat 10% van de aandelen daar. Morgen dus bekervoetbal in Langs de Lijn. Zometeen kunnen we gaan luisteren naar Met het Oog op Morgen... vandaag gepresenteerd door Margriet Bransma. Ik wens u nog een prettige avond. Voetbal op Radio 1. Woensdag om half negen. Dit moet een worden, ja natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Ajax AZ. Wil de bal er bij de tweede paal leggen? Dan moet even Emanziniu de bal terugleggen en afdrukken van het motobiel. voetbal bij de NOS. Woensdag om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Mannen, we gaan het helemaal anders doen. Ja? Het kan echt niet meer zoals de vorige keer, hoor. We zijn nota bene een team. Dus hou je aan de afspraken.